12 uur. NPO Radio 1. Met Karel Johan de Zwakte en Simone Wijmans. Ja, Nederland viert Koningsdag. De koninklijke familie is inmiddels alweer halverwege hun bezoek aan de stad Groningen. Het zal er niet aan het gaan zijn. Groningen is de stad waar de koninklijke familie vandaag Koningsdag viert. Uh, we gaan zo verder kijken hoe dat gaat met die wandeling. Nader het nieuws met Gert Kluk. De leiders van Noord- en Zuid-Korea streven naar een vredesverdrag... en complete nucleaire ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op een topontmoeting... in de gedemilitariseerde zone op de grens van de twee landen. De Zuid-Koreaanse president Moon prees Kims leiderschap... en Kim bedankte de Zuid-Koreaanse bevolking voor de geboden gastvrijheid. Correspondent Marieke de Vries. Beide Leiders zeggen dus te streven naar een vredesverdrag en complete nucleaire ontwapening van het hele Koreaanse schiereiland. Het is dus een intentieverklaring wat al een beetje verwacht werd dat dat eruit zou komen na deze eerste ontmoeting. En ja, de vraag is natuurlijk maar helemaal wat dat concreet gaat opleveren en of het er dan alleen op neerkomt dat Noord-Korea de kernwapens opgeeft. Of dat daar ook tegenover moet staan dat ook de Amerikaanse troepen zich van het Schiereiland terug zullen trekken. Want ja, de VS heeft natuurlijk ook kernwapens. Waarschijnlijk was deze intentieverklaring dan ook nodig... om Trump ervan te overtuigen dat Kim Jong-un het menes is... en dat hij zometeen met hem onder de handelingstafel kan. Voor beide leiders een verklaring aflegden... hieven ze elkaars handen in de lucht en omhelsten ze elkaar. Afgesproken is ook dat de Zuid-Koreaanse president Moon... nog dit jaar op bezoek gaat in Noord-Korea.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 Ook in België, Bulgarije, Frankrijk, Roemenië... het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS kwam de politie in actie. Overal mensen zijn opgepakt, is niet bekend. In Rotterdam zijn vanochtend vijf mensen aangehouden... na een schietpartij vanuit een auto in het centrum van de stad. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie kon de wagen met de vijf verdachten meteen tegenhouden. De auto die het doelwit was van de schietpartij is nog niet gevonden. Kardinaal de Jong, die in de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk protesteerde tegen de jodenvervolging, krijgt voorlopig geen onderscheiding van het Israëlische herdenkingscentrum Yad Vashem. Over de rol van de Jong bestaat geen twijfel, maar mogelijk wist hij van pogingen van een naaste medewerker om een veroordeelde oorlogsmisdadiger van het vuurpeloton te redden. Daarom is de aanvraag ingetrokken. De nieuwe aanpak van schadeafwikkeling in het Groningse aardbevingsgebied deugt niet. Dat stelt Emeritus hoogleraar privaatrecht Jan van Duné tegen RTV Noord. Volgens hem hangt er een zweem van belangenverstrengeling. Vorige maand veranderde minister Wiebus de schadeafhandeling. Hij zette de NAM op afstand, juist om de onafhankelijkheid te vergroten. Maar volgens RTV Noord verslaggever Goos de Boer blijft het systeem omstreden. Eigenlijk de kritiek is dat de NAM met eigen vlees keurde als slager, ja, daar is nu een andere partij, dat is, de, dat is de staat, dat is de overheid, en de overheid gaat weer hetzelfde doen, die gaat dat eigen vlees keuren, en nu zegt deze hoogleraar zelfs van, ja, het is zelfs nog erger, want die staat is een heel groot moloch, dat is zelfs een hele grote slager. En dan het weer, vanuit het zuidwesten steeds meer wolkenvelden, in het westen en noorden kan er wat regen vallen, het wordt maximaal 15 graden, morgen overwegend bewolkt en hier en daar buien, af en toe ook wat zon, en dan 12 tot 17 graden. Aanwekkende keersinformatie. Er staan files in het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Heide en Marheese. 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Verderop tussen Roosteren en Eurmond. Een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Want de A2 is richting Maastricht. Dicht tussen knooppunt Kierens Heide en knooppunt Kruisdonk. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor knopend Zoomland 10 minuten. Op de A58 richting Vlissingen tussen Heerlen en knopend Mark Izaad ruim 20 minuten. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Lexmond 8 minuten vertraging. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Verscholen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen... liggen de Brabantse Wal en het Markizaadsmeer. We vinden er honderden lepelaars, mysterieuze bossen... maar ook een oude Engelse granaat. En die gaat de lucht in. Vroege Vogels TV, vanavond om vijf over half acht... bij BNN Vara op NPO 2. Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Geniet van bos, heide en... vlaktes op de Veluwe. Fiets door historische stadjes en langs kastelen in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. GelderseStreken.nl Nederland heeft een nieuw goed doel. Fonds Verstandelijk Gehandicapten... en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in HandicapNL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar Handicap.nl en doe mee. Restaurant Planken Wambuis in Ede... is een nostalgische herberg in een modern jasje...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 Koningsdag kan het gebeuren. Elk jaar 250.000 euro, 20 jaar lang. Ja, stop maar even, want ik hoor je nu denken. Ik ben te laat. De winkels zijn vandaag dicht. Nee hoor, heel veel winkels zijn vandaag gewoon open. En je hebt nog tot 6 uur om je koningsdaglot te kopen. Dus hup naar de winkel, of koop je lot op staatsloterij.nl. Zet maar weer aan, jongens. Koningsdag. Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van elk jaar. 250.000 euro, 20 jaar lang. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij bewust 18+. Plus. NPO Radio 1 Koningsdag op 1 Rechtstreeks vanuit Groningen. Willem Alexander, dat is toch wel. Alexander, het summer, hè? Simone Wijmans en Karl Johan de Zwart. Vandaag geen nieuws BV zoals u gewend bent, maar een speciale uitzending vanuit Groningen over het bezoek van de koninklijke familie aan deze stad. Vanwege, natuurlijk, Koningsdag. Nou, we treffen het. We zitten eerste rang hier in het nieuwscafé aan het Waagplein. Want de koninklijke familie is zojuist de hoek omgekomen en gearriveerd hier. En ze zijn daar gaan zitten om te kijken naar uh, meerdere koren. Een oudere koor, een vluchtelingenkoor. Er staan zelfs uh, dove kinderen bij. Die het geheel uh, gebarend voor de doven onder ons. En Matthijs Holtrop, die is in de buurt. Nou, het is zo druk dat ik denk dat jij eigenlijk beter zicht hebt dan ik, want ze staan oh, volgens dan ga ik nog mij uh, naast u, nou. als je even naar even het raam loopt. Maar net hiervoor tijdens het nieuws was een grappig momentje, want uh, de, hiervoor was een flashmob. He, dus dat uit het niets ineens uh, een dans uh, ontstond. En Willem-Alexander stond handjes te geven. Had het totaal niet in de gaten dat de dansers praktisch uh, zijn rug aantikten. Die dacht, het zal wel. En toen draaide hij zich om en zag hij ineens dat er een man of twintig stond uh, te dansen. En toen uh, is hij toch even gaan kijken. Um, maar een grappig moment. De flashmob werkte in die zin. Kijk, het staat natuurlijk in het programma. Hij wist ongetwijfeld dat hij eraan zat te komen. Maar hoe en precies uh, niet. Het was een verrassing. Dat uh, was duidelijk. Goed, dankjewel aan Matthijs Holtrop. Ja, dat vluchtelingenkoor dat heet New Life. Uh, ook ouderen, allemaal in het zwart gehuld met de oranje accessoires. En ik zie nu uh, allerlei jongeren in een beetje jaren 40 kleding. Van die echt van die paperboys, die kranten uitdelen. Die rennen nu uh, het plein op. Laten we er even naar luisteren. I ain't Riepen, riepen, riepen, riepen, riepen, riepen, riepen, riepen, riepen. Riepen, riepen. Oh, riepen! Dit is de Riepen. De Riepen is het straatmagazin van Noord-Nederland. En Riepen is grunnigs voor stoep. Jullie zitten dus nu allemaal eigenlijk op de Riepen. Ja, dat zei Bram Douwens, presentator uit de Groningen. Ik ken de Gronings Dat licht over de datum is of uh, niet meer echt goed uh, past. Goed nieuws, die kunt u in Groningen laten verknippen en vermaken tot een volkel nieuw boxershort En dat gaat dan zo bij van Hully. Goed uit. Nou, de krantenjongens zijn nu weer aan het dansen voor de koninklijke familie. En dat zijn dansstudenten van de Lucia Martas School. Van de Hanse Hogeschool hier in Groningen. vrouwen van vrouwencentrum Jasmijn. En Jasmeijen zet zich in met voorlichting en workshops voor de gelijkwaardigheid van de vrouw op de arbeidsmarkt. Zo zit er nu bijvoorbeeld een, een man op de troon. Uh, maar misschien is het de volgende staatshoofd wel een vrouw. Ja, je weet het maar nooit! Op dit moment krijgen de familieleden allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties te zien. We zagen net dus mensen van het vrouwencentrum, Jasmijn. De dakloze krant, Riepen kwam voorbij. En ik ben benieuwd wat er hierna wordt gepresenteerd. daarmee is de presentatie op het Waagplein bijna klaar. Ik zie de koninklijke familie weer opstaan. Uh, koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Die uh, gaan naar binnen. En die... Uh, nee, die gaan niet naar binnen. Die schudden Bram Douwens de hand. Beno Hofman, dat is een bekende Groningse presentator, hoor, die Bram Douwens. Ja, hij heeft uh, meerdere programma's hier voor de uh, lokale televisie uh, gepresenteerd. En dus bij andere gelegenheden. Ja. En hij schijnt en we... ook prijzen te hebben gewonnen. Vanwege zijn presentatietalent, begrijp ik. Dat, ja, dat, uh... dat, weet jij niet. <laughs> dat weet ik dan weer niet. Dat is dan te, te weinig in de geschiedenis. Ja, we zijn op het Waagplein, trouwens, over geschiedenis gesproken. Ja. Is dit een historisch uh, beladen plek voor Groningen? Ja, als je rondkijkt, de, op, ook op de grote markt, de Noord- en de Oostkant, dan zie je relatief nieuwe gebouwen, hoewel dit in een ja. re, re, oude stijl is. Dat ene gebouw is dan uh, het goudkantoor, dat is dan nog echt oud, en het stadhuis dan is dan ook oud. De rest is allemaal redelijk nieuw. En dat komt omdat bij de bevrijding van Groningen in 1945, april 1945, er hevig gevochten is hier. En een heel belangrijk stuk van de binnenstad in Puin is uh, gegaan. Ja. En daar zitten we eigenlijk tot de dag van vandaag mee. De oostkant, waar dus dat nieuwe gebouw van Vindicat als eerste is gebouwd. Die wederopbouwarchitectuur die er in de jaren 50 is gekomen, die is in veel gevallen alweer... Uh, ja, uh, afgeschreven. Ja. Maar het is een en... vallend, als je op de Grote Markt staat namelijk... het is vrij open het plein, maar vooral aan één kant heel open. Naar buiten toe, kijk je. Ja, uh, maar goed, dat wordt straks allemaal weer uh, dichtgebouwd. Ja. Maar uh, de bebouwing uit de jaren 50 en ook hier, waar we nu zijn, daar heeft uh, in de jaren 60 het nieuwe stadhuis, noemden we dat, in Groningen gestaan. Echt zo'n jaren 60 gebouw. En met een luchtbrug van het oude stadhuis naar het nieuwe, uh, hier zo uh, voor onze neus, uh, langs. En dat is allemaal alweer uh, afgebroken. En daar, ja, daar zitten we nu in Groningen nog steeds mee. Uh, met de wederopbouw. Uh, in een fase van dingen die al eerder wederopgebouwd waren. Ja, ja precies. Ja. Um, uh, waar, waar zijn we nu? Wat zien we nu? Ik zie dansende, uh, dansende meisjes. Ja, dit... Maar ook in een omgeving van nieuwbouw. Ja, ja dit is dus uh, dit uh, Waagstraatcomplex, zoals het heet. Uh, ja. Bestaat uit uh, twee vleugels waarmee. De Grote Markt, ook aan de noordkant, weer iets uh, intiemer is gemaakt. En dat gebeurt aan de oostkant van de Grote Markt uh, ook, waar dat gebouw dus van Vindicap uh, staat. Dat uh, na de oorlog is de markt vergroot. En nu wordt dat intieme weer wat teruggehaald. Hm. Ja, we gaan even naar Karin Alberts. Waar sta jij ja. op dit moment? Ik sta langs de loper en daar komen prins Maurits en prinses Marilene aan. Goedendag. Hallo. Goedendag. Met die achtergrondmuziek ik ben, uh, Ja, het is wel met muziek. Gaat u ook nog dansen? Ja, ik denk dat ik de dans even oversla. Er zijn andere mensen die er veel beter in zijn. Zeg, en hoe is het om weer terug te zijn in de stad waar u gestudeerd heeft en waar u elkaar heeft leren kennen? Ik vind Groningen altijd heel fijn om terug te zijn, maar we hebben hier inderdaad wel hele bijzondere herinneringen aan deze stad is Heel leuk. Wil u er één met ons delen? Wat is een mooie herinnering. Nou, ik denk uh, onze eerste ontmoeting en alle ontmoetingen die volgden hier. We hebben hier heel veel samen gedaan. Dus wat weet u er nog van? Ja, alles. Ja. <laughs> Dat ga ik je dan niet allemaal vertellen. <laughs> is het niet ruim? Toen was u vrij, was u student, kon u nou ja, min of meer doen wat u wilde. En nu ja, loopt u in een heel andere rol hier. Dus doen we lekker wat we willen. Ja. En wat is het mooiste wat u tot nu toe heeft gezien? Wat is het mooiste? Nou, ja, ik vind het heel moeilijk om een onderscheid te maken. Dat meen ik echt serieus hoor. Want alles is op zijn eigen manier wel heel erg leuk en mooi. En iedereen heeft er ontzettend veel moeite voor gedaan. Dus ik kan niet zeggen dat er iets heel mooi of niet heel mooi was. Zitten de kinderen nu thuis ook televisie te kijken? En krijgt u na afloop dan ook commentaar van die tieners? Ze hebben allemaal hun eigen programma volgens mij vandaag. De ene is aan het ze allemaal, ja. Ik denk dat ze allemaal bezig zijn. Ik wens u een mooie dag Dankjewel. en dank u zeer. Karen Albert in gesprek met. Uh... Maurits en Marilène die elkaar dus hier ontmoet hebben bij Café Soesdijk. Volgens mij komt de stoet daar straks ook nog langs. Dus daar gaan we straks nog veel meer over horen. Eerst gaan we naar Martijn van der Zanden. Ja, ik zag net prins Maurits en prinses Marilène ook even voorbij lopen. Die hebben de vaart er inmiddels flink in. Want ze werden natuurlijk opgehouden door collega Karin Albers. En de rest was inmiddels doorgelopen. Als eerste uiteraard koning Willem-Alexander en Maxima. En ze liepen eigenlijk door een haag van dansers, balletdansen van de Wanda Kuipers Balletschool. En eh, ja, zij zijn gekleurd, gekleed in felgekleurde eh, ja, kleding. Ik zie eh, groen, ik zie eh, roze, ik zie ook nog blauw, ik zie ook nog wat geel. En zij hebben eigenlijk eh, nou ja, de koninklijke familie begeleid... naar de oude Boteringse straat. En daar zijn ze als het goed is inmiddels aangekomen. Gaan we naar Matthijs Holtrop. Inmiddels zijn ze dus de, de hoek om precies waar Martijn staat... En dan zie je dat de filmpjes alweer worden teruggekeken. Uh, ik kan nog even kijken of ik naar voren kan. Mevrouw, heeft u de koning nog een handje kunnen geven? Nee, niet gelukt. Maar mijn dochter heeft gedanst voor koningin en koningin. Nou, dat is mooi. Ja, zij, zij uh, zit bij balletschool van de Kuiper. Zij stond daar op het eerste podium. Zij van, was heel trouw dat zij uh, kon dansen. Daar was ze wel blij mee. En was het ook spannend van tevoren? Ja, was het heel, was heel spannend. Die geslapen? Nou, dat wel, maar hele week geoefend, gerepeteerd, generale repetities. Zij vonden het heel bijzonder dat zij kan dansen voor koning koningin. Ja, en als het dan zo ver is, dan moet het in één keer goed. Want het kan niet over, hè? Nee, maar dat ging ook wel goed. Hopelijk komt ze ook wel een beetje in beeld op de wei. Precies. Nou, terugkijken strakjes. Gaat u dat doen? Ja, zeker. Kan me voorstellen. Dank u wel. Dat zei Matthijs Holtrop. Het gevolg loopt inmiddels in de oude Boteringenstraat. Beno Hofman, stadshistoricus. En die straat heeft wel een link met de koninklijke familie. Ja, absoluut. Wat tegenwoordig het, nou ja, zeg maar het, het, het pand is van het bestuur van de universiteit. Dat is heel lang de ambtswoning geweest van de commissaris van de koningin. En eerder dan van de gouverneur, zoals het in het begin uh, heette... vanaf de, het herstel van de Oranjes uh, in 1813. Ja, dus daar werd altijd gelogeerd. Het is tegenwoordig even een uh, uh, naar een plaats in Nederland... Uh, en dan weer terug op dezelfde dag. Maar vroeger was dat natuurlijk niet zo. Dan was een bezoek echt iets van dagen. En dan was dat het logeeradres... Han van Bree, we zien de koning hier handjes geven. Nou, hij houdt dat vast, hè? dat gevoel van die burgerkoning die dicht bij de mensen staat. Ja, dat, uh, ben nou, dat is zeker vandaag natuurlijk ook wel zijn taak. En uh, hij is natuurlijk heel handig dat hij heel veel neven bij zich heeft... en aanhang die uh, ook handjes kunnen schudden. En die Maurits, uh, die we net hoorden, die is een van de meest populaire... dus daarom loopt hij ook altijd achterop... omdat hij voortdurend uh, met mensen op Selfies de foto moet. Ja, ja, maken. Ja, ja, want hij hey, is echt... Uh, Heel populair Bovendien heeft hij ook eigenlijk nog een speciale functie. Want hij is natuurlijk uh, speciaal of, uh, of adjudant van de koning in buitengewone dienst. En daarmee heeft hij te kennen gegeven dat Maurits voor hem een speciale neef is. Beno Hofman, Stadshistoricus historicus en groningen um, Ontdooien de Groningers een beetje op een dag als vandaag? Zien we dat als je nou naar die beelden kijkt? Ja, maar dat beeld van Groningers die zouden moeten ontdooien eerst... Is. dat is zwaar overtrokken. We gaan dat nu hebben over hete Groningers vanaf het <laughs> gekomen. Nee, maar het is in Groningen denk ik wel heel erg... wat, wat in, in Nederland in het algemeen wel wordt gezegd... van doe maar gewoon, dat doe, doe je al gek genoeg. En uh, dat is, uh, ik denk dat dat heel erg... en daarom dat, denk ik dat Willem-Alexander wel aanspreekt... Ja. wellicht meer dan, dan Beatrix. Ja, want half van breed, het maakt wel. Het, het, mensen zijn toch altijd enthousiast, hè? Het ja, maakt dat, toch iets los. Ja, dus blijft, Wat je er uh, ook van vindt, verder. Ja. Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook. Dat, dus de magie van de, van de monarchie blijft bestaan. Dat is ook iets waar hij uh, op gespitst moet zijn om dat in stand te houden. Dus je ja. moet ook niet te gewoon worden. Niet te veel uh, de buurjongen zijn. En niet te veel meedoen. Maar voortdurend die grens opzoeken tussen uh, ongewoon uh, moeten zijn... maar ook gewoon moeten doen. En, en die balanceren. Die, die, die geldt voor alle West-Europese monarchieën in feite... Uh, die moeten je hier ook natuurlijk weer uh, zien vasthouden, te houden. Niet te gewone worden, maar wel. Ja. Mo er moet iets speciaals zijn, anders is die magie weg. Ja, hier in die oude Boteringenstraat... is er uh, uitgebreid aandacht voor een heel bekend festival in Groningen. Noorderslag, uh, zo net... Uh was Michiel Veenstraat te zien. Hij is gelegenheidsambassadeur, natuurlijk bekende DJ ook. Hij is gelegenheidsambassadeur van dat festival. En hij heet de Koninklijke Familie en dan met name de Koning Welkom. En Martijn of Matthijs, ik heb het niet goed gehoord... Martijn, die staat ook in de straat. Nou, ik sta aan de rand van de oude Boteringse straat. En uh, hier is inderdaad Eurosonic Noorderslag, dat gedeelte. Het bekend festival natuurlijk in januari altijd. En het gaat nog wel spannend worden, want ik kijk uit op een groot doek... waar het logo ook op staat van het festival. En als ik me niet vergis, gaat dat straks naar beneden vallen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren als de koninklijke familie ervoor staat. En dan gaan we een uh, optreden te zien krijgen. En verder in deze straat, moet ik zeggen, is het eigenlijk niet zo heel erg... Druk, dat wil zeggen, we konden er nog makkelijk bij komen. En dat is toch op andere plekken was dat wel wat uh, lastiger. Dit is overigens ook de plek waar uh, auto's klaarstaan voor stel dat er iets mocht gebeuren dat de koninklijke familie snel weg zou kunnen. Nou, die staan hier allemaal klaar. Politiemotoren staan hier ook klaar. Laten we maar hopen en ervan uitgaan dat ze niet nodig zijn. Maar goed, dat soort maatregelen worden op deze dagen natuurlijk wel genomen. Ik heb nog geen zicht op de koninklijke familie. Dus wat dat betreft is het nog even afwachten. Ik hoor wel al wat gejuich, Dus ik denk dat ze naderen. Maar ik heb ze nog niet in beeld hier. Goed, dat was Martijn van der Zanden. Terwijl we inmiddels een, in een uh, zangeres zien met een uh, gitarist erbij. En dat is volgens mij Marlene Bakker. Singer-songwriter. Goed, we Marlene Bakker die zingt op dit moment het nummer Waakhanden. Ik zei het al, singer-songwriter, ze zingt in het Gronings. En met dit nummer Waakhanden won ze in 2017 de Bosklopperbokaal... voor het beste Groningstalige nummer van het jaar. Het gaat hier in die straat dus over Noorderslag, Eurozonning dat bekende festival, Beno Hofman. Volgens mij heb je daar zelf ook nog eens opgetreden. Of nou, een verhaal verteld in ieder geval, dat, over Groningse popmuziek. Ja, ja dat, uh, dat in elk geval. Ja, het is... Uh, Verreweg het, het belangrijkste, grootste evenement dat jaarlijks hier wordt gehouden. De hele stad uh, vergeven met mensen uh, uit heel Europa die hier uh, naartoe komen. Aanvankelijk begon het allemaal in de Oosterpoort, in het cultuurcentrum. Maar het is echt door de hele stad uh, verspreid tegenwoordig. Zeer belangrijk dus terecht dat dat hier uh, wordt gedemonstreerd op deze manier. Ja, en dat festival is natuurlijk ook heel erg bekend van de, de jaarlijkse bierdouche. Hè, voor degene die de popprijs oh ja. wint. Ik hoop niet dat ze dat hier gaan herhalen. <lacht> In die Oude Boteringenstraat. Nee, want ik kijk weer de associatie met Prins Peels. En daar moeten nee, we nee, dat zeker Dat moet niemand aan. willen. Inmiddels staat de koning voor een uh, oranje button of een hele grote knop. En inderdaad een valdoek. En bij dat valdoek, daar staat Martijn van der Zanden. Want wat gaat daar te gebeuren, weet jij dat? Ja, ik weet het wel, maar ik mag het natuurlijk niet vertellen. Anders is de verrassing eraf. Ja. En dan weet iedereen niet wat er gaat gebeuren. Maar ik gok dat de koning zo meteen op die button inderdaad gaat drukken. En als hij dat doet, dat zal niet lang meer duren. Ik zie hier alle telefoons de lucht gaan. In ieder geval, ja, dan zal dat doek dus naar beneden vallen. En dan is er een optreden. Martin Garricks, Laten we even mee meeluisteren. En nu staat deze knop hier, want ja, vaak is het wel zo, is het geen lintje, dan dus is het wel een knop. Dan, zit er een, een, dan, dan valt er iets te onthullen. En um, ik wil eigenlijk vragen Dit aan de prinses Michiel Veenstra. ...op de knop willen slaan met z'n drieën. Want ik kan me zo voorstellen dat het, van het niet altijd... ...mogen we een concerten bezoeken. Zo meteen. We gaan zo aftellen. En dan staat daar een band... ...die um, op 3FM... ...voor het eerst kon spelen in mijn programma... ...jaren geleden. In 2013... ...tijdens Eurosonic Noordenslag hier in Groningen... werd hun internationale carrière echt... ...goed gelanceerd. En ja, eigenlijk geeft het er een klein beetje weg. Dus hou de handen boven de knop. Het zijn de winnaars van de popprijs van dit jaar. Daar gaan we. Drie... ...twee... Eén. Nou, er wordt afgeteld. Het doek valt naar beneden. En daar staat Kensington. De winnaars van de popprijs van uh, ja, dit jaar in januari dus. De bierdouche blijft ze bespaard. Dat is ook iets wat de afgelopen uh, jaren eigenlijk al niet meer gebeurde. Daar zijn ze mee gestopt. En uh, daar houden de mensen zich in ieder geval tijdens Eurosonic Noorderslag, tijdens het uitreiken van die popprijs, keurig aan. En hier wel wat verbaasde gezichten. Het is kencing toen hij er staat, want dat hadden ze waarschijnlijk niet verwacht hier. Oh, yeah. Hey. Ever. De winnaars van de popprijs 2017 Kensington. En opvallend, Alexia die klopte en zong mee. Dus die is volgens mij wel fans. Hij rent nu ook naar, uh, naar de heren toe om een handje te geven. En wellicht wel even met ze op de foto te gaan. En uh, Martijn van der Zande is ook in de buurt. Nou, dat is niet helemaal waar. Oh, dat is niet waar. Nee. <laughs> nee. Ik ben, al, ben, ik dan? ben, al, ben al aan het lopen naar de volgende plek. Okay. Okay. Nou, terwijl jij dat doet gaan wij naar de Misha Blok voor ja. social media. Drukte van belang, denk ik, Richa? Vooral discussie op social media over welke onderwerpen bespreek je nou wel en welke bespreek je niet op je verjaardagsfeestje. Dus veel reacties op de aandacht die er vandaag in Groningen is voor de aardbevingen. Jolanda schrijft dat de discussie over gaswinning en aardbevingen niet passen op een feestdag. Karin schrijft: Ik wil voortaan ook een maatschappelijke discussie op mijn verjaardag. Echt een cadeautje. Els is het er niet mee eens. Ze schrijft: Iedereen die de problematiek rond de aardbevingen gezeur of geneuzel vindt, slaat vannacht veilig in hun met Gronings gas verwarmde huis zonder bang te hoeven zijn voor de volgende aardbeving. Valérie vraagt zich af, zou de koning nu echt niet denken... oké, okay, leuk allemaal die onzin, maar is er ergens bier? En heb je misschien nog Netflix-tips voor mij? Veel lof voor de koning die Naomi kromo spontaan op een paar zoenen heeft gegeven. En verschillende mensen hebben al voorpret. Ze verheugen zich nu al op de Lucky TV... En tot slot even koninklijk nieuws aan de andere kant van het kanaal. Baby nummer drie van William en Kate heeft eindelijk een naam. Engelsen zijn dol weddenschappen, dus de gokkantoren die draaiden over uren. De boekmakers zetten vooral in op Albert, James, Thomas, William en Philip. Maar nee hoor, het werd Louis Arthur Charles. Hmm. Opmerkelijk een hmm. Franse voornaam. Ja. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen, Simone Bijmans en Karl johan de Zwart. Han van Bree, koningshuisdeskundige. Nou, reageer meteen even op die nieuwe naam dan. In ja, welke uh, traditie moeten we die zien? Ja, dat is een hele verrassende. Ik, ik ben er even stil van, want uh, dat had ik niet verwacht. Hm. Uh, Louis, ik, ik kan, want, ja, je hebt Louis Manbetten, Dat is die, die uh, auto die opgeblazen is door de Ieren. Uh, een oom van uh, prins Philip. Dat is, de ene, dat is de eerste associatie die opkomt. Ja. Uh, verder moet ik daar even over nadenken. Ja, die moet er we, er even, op. Op. Die moeten <laughs> we even op de goede plek zetten, nog, ja. In het nou, archief. Terwijl jij daarover nadenkt, gaan wij terug naar uh, Groningen, inderdaad. Want de, de koninklijke familie loopt langzaam naar het Broerplein. Groningen is natuurlijk de studentenstad. En dat is ook de plek. Uh, Waar het hoofdgebouw is van de Rijksuniversiteit Groningen, BNL Hofman, stadshistoricus. Ja, vanaf het begin. Uh, het is wel het derde academiegebouw uit de geschiedenis. Uh, die begon in 1614 uh, hier. Er was al eerder trouwens een, een, een poging gedaan de universiteit uh, op gang te brengen. Mensen die uh, enigszins de vaderlandsgeschiedenis geschiedenis nog kennen... die weten dat het dan de 80 Tachtigjarige Oorlog was, 1614. Uh, Universiteiten werden als belangrijk gezien... vooral om eh, Calvinistische predikanten op te leiden. Leiden was de eerste, Vraneker, ja, jammer voor de Vriezen... maar Vraneker eh, is niet meer een universiteitsstad. En dan kwam eh, Groningen. Het was een kwestie van de, de staten, de, de provincie, zeg maar... die universiteiten oprichten. En dat is hier dus in 1614 eh, gebeurd. Het heeft wel verschillende keren aan een, een zijden draadje gehangen... De, de, het voortbestaan van de universiteit... maar dat is inmiddels lang achter ons... En dan ja, de relatie met de Oranjes, dat vind ik dan wel, uh, wel heel grappig. Uh, het gebouw wat we nu hebben is in 1909 in gebruik genomen. Daar zou dan koningin Wilhelmina bij komen. Maar ze was net bevallen van Juliana. En het was al een paar keer misgegaan. Miskramen en dergelijke. Dus Wilhelmina die, die durfde het niet aan om hier een paar maand na de bevalling naar Groningen te komen. Dus haar moeder, koningin moeder Emma, die kwam hier naartoe met haar schoonzoon prins Hendrik. En Ja, prins Hendrik die ging wel graag zonder zijn vrouw op stap. Dus oh ja? dat was Als dan... Als een echte student. <laughs> nou ja, bij bezoeken, het is wel bekend dat prins Hendrik dan wel graag eventjes buiten de... de uh, bij een oude Oost... tante op bezoek ging. <laughs> Zoiets. Ja. En eerder, het, het gebouw, het was in 1909 dus heropend. Het was in 1906 afgebrand. Dat was natuurlijk ook even weer een, een situatie dat men in Groningen bang was dat de universiteit dan zou worden opgeheven. Het gebouw daarvoor had ook niet zo lang gestaan. Dat was in 1850 uh, gebouwd. En toen heeft uh, koning Willem III het in elk geval vertikt om uh, bij de opening uh, te komen. Dus ja, die relatie uh, met dat uh, academiegebouw... Nou ja. waarom, waarom vertikte die dat dan? Nou ja, goed, het was natuurlijk nou, ook een heel eind, uh, heel eind weg. We maar weer. er zullen ook ja. andere politieke... Uh, redenen zijn geweest. Hij nou, had uh, belangrijkere uh, dingen te doen. Hans van hij, hij vertikte wel meer. Dit nee, was een hele onhandelbare man. Dus als ik er zin had, ging hij niet. Nee, en Zolang is geen watersnoodramp, want watersnoodrampen was hij dol op. Zou ik Daar was hij wel altijd aanwezig, maar verder... Uh... Watersnood en kanalen? Oh nee, dat was koning nee, Willem. Dat is ja, ja, dus De koopman, koning. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, in dit onderdeel van het programma staat het studentenleven centraal. We zien op dit moment de koning staan bij een aantal uh, topsporters... En studenten tevens. Trouwens, hoe kijken Groningers aan tegen die studenten? De stadjers, Beno Hofman. Nou ja, wat ik al zei. Aan de ene kant heel positief. Omdat ja. ze natuurlijk de reuring in de stad geven. Het is wel een probleem dat de universiteit zo gegroeid is de laatste decennia. En studenten willen natuurlijk graag zo dicht mogelijk bij het centrum wonen. Uh, de, ja, de mogelijkheid is er natuurlijk voor mensen als Prins Bernhard en anderen uh, die huizen bezitten... om daar studenten in te bergen. En dat geeft wel eens problemen. Uh, op sommige plekken heel veel problemen. Van geluidsoverlast en dergelijke. Uh, daarom is er in Groningen ook wel een beleid dat in sommige wijken dan het aantal... en ook in het centrum wil men dat het aantal studenten ja, wil beperken. Het is, voor... is die Groningse binnenstad een beetje betaalbaar voor studenten eigenlijk? Nee. De... Is dat het is te vergelijken natuurlijk... met Utrecht, Amsterdam, Den Haag? Het, het, het, natuurlijk is in Amsterdam en Utrecht duurder. Ja. Maar die prijzen zijn ook behoorlijk mm -hmm. omhoog gegaan. Hoor. Ja. Nou hoorde ik dat de, de Groningse studenten soms ook wel snakkers worden genoemd. Ken jij dat begrip? Een combinatie van opscheppers en mensen met kak. Het ja, dus is... gaat dan misschien over de koorballen wellicht? Tuurlijk. Eh, en dat past ook helemaal bij wat ik net al zei. Ja, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Dus eh, mensen die te veel bla bla, nou dat eh, liever niet. En veel studenten komen natuurlijk van, eh, van elders naar Groningen toe. We hoorden het net al eventjes eh, ook van de, de, de prins en de prinses... Die ja, dan weer uit Groningen weg zijn gegaan na de studie. Dat gebeurt ja. natuurlijk heel veel. Ja, is dat is dat iets dat, uh, uh, nou ja, dat Groningers vervelend vinden? Dat ze een soort bezoekers zijn eigenlijk voor een paar jaar en dan weer vertrekken? Ja, voor de economie zou het ook. Uh... Belangrijk zijn als mensen, mensen hier blijven. Er zijn hier uh, genoeg mogelijkheden. En als je een dag als vandaag ziet, wie willen dan niet in Groningen wonen? Nou ja, ja, het is een prachtige stad. Ja. Nou, misschien wel Karin Albert. Die staat uh, op kijken. de route. Ik sta op de route en ik sta nu in tussen de man die net heel hard aan het roeien was en de twee mannen aan het dambord. Ik zal eens even naar die laatste twee toelopen. Wouter Sipma en Roel Boomstraat te dammen voor koninklijke ogen. Hoe is dat? Dat is wel even spannend, maar uh, we zagen ze eerst helemaal niet. We waren zo in het spel uh, en opeens was, stond uh, koningin Maxima daar. Ik weet, niet, ik weet niet meer wat ze zei. Mag het zit helemaal te trillen zie ik. Het heeft wel indruk gemaakt. Ja, natuurlijk, maar van Dampartij is ook spannend. <laughs> en u meneer, hoe was dat? Ik vond het heel leuk. En, uh, ja, we zijn de koninklijke Nederlandse Dammond. dus het is uh, ja, heel mooi om hier op Koningsdag dan te zijn. Volgens mij wilde u ze net iets overhandigen, of niet? Of wil u iets zien, wat was dat? Dat is een, uh, een boek van uh, Hans van Nap, zijn levenswerk. Het gaat, uh, heet Dammen als cultureel erfgoed. En hij heeft een uh, enorme studie gemaakt van um, uh, dammen in Groningen en Drenthe. Uh, eigenlijk vanaf het begin. Dus uh, het is een encyclop encyclopedisch werk geworden. Uh. Wordt er meer gedampt in Groningen en, en Drenthe dan in de rest van Nederland? Dat zou, zou ik niet weten. Weet jij dat? Ja, zeker. ja. Bijvoorbeeld laatste NK waren er twaalf deelnemers. En dan kwamen er vier uit de stad Groningen. Dus uh, in het noorden. En wat wil dat precies zeggen? Ja, ik zit er even mijn uh, gedachten te laten gaan. Uh -huh. Ja, dat we, dat we hier in het noorden van Dam houden. <laughs> en, uh, is er is te weinig anders te doen. Nee, dat is ook weer niet zo. Want ik heb genoeg leuks gezien vandaag. Hmm? Nee, ja. Dan, uh, wij vinden het dan nog een hartstikke mooi spel. En uh, we zijn lang niet de enige. Dus dat is mooi. Ik zeg, wie is er eigenlijk aan het winnen? Of, of, uh, even kijken. U bent volgens mij aan het winnen, hè? Hi, Hi. Nou, kijk, uh, dubbelfeest vandaag. Zeg, mooie dag verder en uh, dank u wel. Jannes van der Wal was toch ook een Groninger, die dammer? Die toen oh, ja. Ik zat vragen, van in de trein ja, in slaap Ja, precies. precies. Ja, oorspronkelijk uit uh, Friesland afkomstig maar uh, als Groninger bekend geworden. Ja, ja. precies, ja. Ja. ja. De koninklijke familie loopt nu naar een soort bordes... En als het goed is, krijgen ze daar een mini-college straks van Ben Veringa. Want Groningen heeft natuurlijk een Nobelprijswinnaar, Beno Hofman. Ja, het, niet de eerste overigens. Maar uh, uh, Zernieke, die, uh, waar dus een, een heel universiteitscomplex naar genoemd is, die hebben we ook uh, gehad. Het is trouwens wel grappig, want ik zit daar nu te kijken naar uh, het plein voor het academiegebouw. Normaal is het hier vergeven van de fietsen en de studenten. Want het is echt het, het hart van de universiteit. Niet alleen het academische gebouw. Dat maar plein ook... staat helemaal vol normaal met fietsen. Ja, ja helemaal. Okay. En ja. dat is natuurlijk een, ook een probleem in de Groninger binnenstad. Uh, Groningen is echt een fietsstad uiteraard. Maar uh, ja, waar laat je al die fietsen? En uh, de koninklijke familie zit nu met de rug naar de, uh, de universiteitsbibliotheek. Nou, dat is ook gewoon... een. Uh, ja, 24 uur per dag zou ik al zeggen. Zeven dagen in de week uh, vol met, uh, met studenten. We zien nu allemaal studenten met groen-witte sjaals naar buiten rennen. Even luisteren wat uh, daar gaat gebeuren. Welkom hier in Groningen. Dit is de oudste elektrische auto ter wereld. Die bijna 200 jaar geleden hier in Groningen door professor Strating werd uitgevoerd. Maar hier heb ik nog een elektrische auto. En dit is nog maar een model. Want in het echt is deze auto nog een miljard keer kleiner. Dit is een nanoauto met nanomotoren. En die nanomotoren, die zitten ook in ons lichaam. Als we onze armen optillen, onze benen bewegen, kan dat allemaal doordat miljoenen nanomotoren aan het werk zijn. Het mooie is, dat die nanomotoren van nature al bestaan. Alleen wat wij hier in Groningen voor het eerst hebben gedaan, is het maken van een nanomotor in het lab. En voor die ontdekking werd in Groningen in 2016 de Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen. En wie die won, die Nobelprijswinnaar, die komt er nu aan. Dames en heren, ik presenteer u Nobelprijswinnaar Ben Veringa en zijn team. En als een ware popster komt de Ben Veringa, Nobelprijswinnaar voor de scheikunde, in 2016 de showbiz trappen van het academiegebouw af. Om vervolgens een college te geven. Martijn van der Zanden staat in een studentenhuis. Ja, dat klopt. In het studentenhuis-generaal uh, ben ik even de trappen opgeklommen. Geklommen. En uh, de jongen die hier woont zei, ja, sorry, let niet op de rotzooi. Ik zeg, nou ja, het is een studentenhuis, dus het hoort er wel een beetje bij. Het wasrek staat hier op het bed. Uh, en, en jij woont hier? Ik woon hier. Hoe is het als student in, in Groningen? Ja, dat is fantastisch. Ja, vertel. Ja, vertel. Ja, vertel. Het is een leuke studentenstad. 30% van de bevolking hier, dat is gewoon student natuurlijk. Ja, nou, nou ja, je hebt je het studentenhuis recht tegenover de universiteit. Kom je er ook ja. nog wel eens? Ik uh, zit er wel eens in de bibliotheek, maar dat zou eigenlijk wat meer moeten gebeuren. Ah, want ik geloof dat je ouders hier ook zijn, dus dat moet je misschien niet te hard zeggen. Die zit om 11 uur alweer voor de deur vanochtend, ja. Veel te vroeg, hè? Kan niet voor Deel een student. Nee. Hoe vind je dat, dat de Koninklijke Familie hier, nou ja, eigenlijk bijna bij jou voor het huis langsloopt. Ja, dat vind ik wel leuk. Um, uh, kun je even het de raam hangen, kun je het mooi zien, toch? Wat, wat, wat maakt Groningen nou zo'n ontzettend toffe studentenstad? Wat Groningen is een toffe studentenstad maakt, ja, het cultuurtje vooral. De verenigingscultuur, je ziet ze daar ook uh, in het hoekje. Je ze staan, hè, met z'n allen. Ja. Ze gaan zo meteen een liedje zingen, dan krijg je er zeker wel lekker mee, denk ik. Geen sluitingstijden in Groningen, wat betreft de horeca. Dat lijkt me ook funest voor een student. Ja, daar zit wat in. Heb je Koningsnacht zelf nog een beetje goed doorgehaald vannacht? Ja, dat, dat ging wel aardig. En, uh, het sloot hier om twee uur s'avonds... maar de studentverenigingen die gaan nog wel altijd in de kleine uurtjes door. Dus dat... Nou, heel goed. Geniet hier lekker en, en, en doe rustig ja. aan en pak lekker een biertje. Ja, dat is goed. Hey, Martijn van der Zanden, we gaan weer even terug naar het Broerplein... om te luisteren wat de Nobelprijswinnaar Ben Veninga te vertellen heeft. Toen bijna 150 jaar geleden deze auto werd uitgevonden... wisten we eigenlijk helemaal niet wat we mee konden... Ja, ik kon misschien een heel klein stukje rijden. Ik kon er niet op zitten. En ah, al helemaal niks mee vervoeren. Maar het mooie was, professor Strating had een droom. En die droom was de eerste elektrische auto maken. En die droom, die hadden wij ook. Het maken van de eerste moleculaire motor. En daarmee de eerste moleculaire auto. Maar hoe maak ik nou zo'n moleculaire motor? Of moleculaire auto. Paco, Paco, ja. Paco, kun jij ons vertellen hoe wij in het lab zo'n moleculaire motor maken? Nou, die nanomotoren en eigenlijk alles wat we hier om ons heen zien... kunnen wij maken met, ja, moleculen. Uh, en wat moeten we zich daarbij voorstellen? Eigenlijk uh, zijn moleculen een soort legoblokjes. Die kennen we natuurlijk allemaal, maar dan ontzettend klein. Wel een miljardste van een meter. En als wij nu deze Lego blokjes op de goede manier samenstellen en samen smelten, kunnen we bijvoorbeeld ja, een nanomotor maken. En als u nu kijkt hier, in dit kleine buisje wat ik in mijn hand heb, wat u achter in het publiek waarschijnlijk niet eens kunt zien, hier zitten echt miljarden van die kleine nanomotortjes in. Maar Paco, jij zegt dat hier nanomotoren in zitten. Blijft voor mij gewoon een beetje wit poeder eigenlijk. Maar die nanomotoren die zijn kleiner dan haar. Een miljoen keer kleiner dan een korreltje zand. En met het blote oog kunnen we die helemaal niet zien. Maar Henrike, kom er eens dus bij. Hoe, hoe kunnen wij in het lab nou die nanomotoren zien? Henrike is een proefvennis bij ons in de groep. En Michael heeft helemaal gelijk. Deze moleculaire motoren zijn zo klein, die kunnen we onmogelijk zien met het blote oog. Sterker nog, we kunnen ze zelf niet zien met een optische microscoop. Maar wij hebben in het lab een speciale microscoop. Met deze microscoop kunnen we de motoren niet zien, maar wel voelen. Deze microscoop heeft een hele kleine naald en hiermee scannen we over het oppervlak. Op deze manier meten we waar de motor is en waar die naartoe beweegt. Nu maken we in het lab niet alleen nano-autotjes, we synthetiseren ook nanoweggetjes. Dus nu maar hopen dat we binnenkort geen nanofiles hebben. Dus Henrique, we kunnen nou die nano-auto maken. We kunnen zien dat hij rijdt en controleren dat hij beweegt. We kunnen zelfs onder een microscoop zien dat hij over een weg rijdt. Maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? Wat kan ik nou met deze nanomotor? motor Nano-auto. Ben, kun jij ons uitleggen wat wij met die nano-auto kunnen? Nou, op dit moment kunnen we er nog niet zoveel mee. Ik moet je teleurstellen. Maar wij kijken natuurlijk naar de toekomst. Ontwikkelingen en technologie voor de toekomst. En het onderzoek wat wij doen is heel erg fundamenteel. Gericht op de verre toekomst. Nieuwe basisprincipes. Toen Strating deze elektrische auto ontwikkelde... toen kon hij natuurlijk absoluut niet bevroeden... dat 150, 180 jaar later wij elektrische auto's gingen maken. En dat elektrische auto's de komende decennia... ons transport, onze maatschappij drastisch zullen gaan veranderen. Waar wij in geslaagd zijn, is hele kleine motortjes te maken. Net zoals gezegd werd, de motortjes in ons lichaam. En ja, dit is een avontuur. Mijn droom is een beetje dat we in de toekomst nanorobotjes gaan maken. Die gaan dan in uw bloedvat. Die gaan op zoek naar een defecte cel. Er wordt een reparatie uitgevoerd. Of een geneesmiddel met grote precisie op het plekje gebracht waar hij moet zijn. Maar... Dit is heel spannend en onzeker. Het lijkt een beetje science fiction. Maar we gaan het doen. Wacht op de toekomst. Het klinkt inderdaad als science fiction. Nano-autootjes die door je bloedbaan rijden. We laten het uh, mini-college op het Broerplein even voor wat het is. Uh, ja, want Han van Bree, uh, beta-wetenschappen, scheikunde... dat is eigenlijk niet helemaal... Uh, daar ligt niet het talent van de koninklijke familie, zou je kunnen zeggen. Als je even kijkt naar de uh, academische titels die ze hebben... Prins Maurits en Bernard Junior studeerden economie... Marilene bedrijfskunde, Laurentien behaalde wel in Groningen... trouwens haar properduiz geschiedenis. Uh, Annette studeerde psychologie, Willem-Alexander geschiedenis natuurlijk... Maar Prins Maurits bijvoorbeeld is pleitbezorger van elektrisch rijden. Dat is uh, ja. een van zijn speerpunten. Uh, innovatie is wel uh, iets wat heel erg bij het koningschap van uh, Willem-Alexander hoort. Is, je ziet hem op staatsbezoeken, op werkbezoeken. Ook, hij gaat elk jaar een <coughs> deelstaat in Duitsland bezoekt. Die, daar staat altijd innovatie, duurzaamheid uh, op het programma. En, ja. dus, dus daar is hij wel heel erg toekomstgericht, wat dat betreft bezig. Dus het past wel, dat zit ook wel een beetje in het programma van vandaag. Dat past ook wel in die lijn. Ja. Hoe zit het eigenlijk met zijn belangstelling voor het watermanagement? Wat is daar nog van over? Nou, ik denk dat dat een hele goede basis is geweest... om een heleboel problemen in de wereld in een breder context te zien. En uh, dat, dat, dat is een bagage die die meeneemt overal naartoe. En, mm -hmm. ik dus, en het is een, een, een politiek redelijk neutrale en het is wel... Het wordt ja. een van de problemen van de toekomst, zeker. Dus daar is hij goed beslagen ten ijs om maar ja, ja. een waterachtige vergelijking te trekken. Bena ja. Benenhofman, hoe uh, trots is Groningen op Ben-Veringa? Ja, enorm. Uh, nee, we moeten even onderbreken, want we gaan naar Dionne straks, die praat met het koningspaar. Ja, gelukkig. Ik ben heel blij hier te zijn in Groningen. Fantastische feest vandaag. Ik ben heel blij uh, mijn verjaardag hier te mogen vieren. Ja, wat vindt u van Groningen? Ik vind Groningen een fantastische stad, een fantastische provincie die hier zich op zijn best laat zien die ook niet de problemen onder stoelen of banken steekt. We hebben ook een heel indringend gesprek gehad... met degenen die echt gedupeerd zijn en echt geraakt zijn... door de problemen van de aardbevingen. We leven ontzettend met deze mensen mee... en we hopen dat ze in de toekomst een veilig gevoel hebben. Ze willen veiligheid en ze willen erkenning hebben. En ik denk dat we met een goede gesprek hier... die ik ook al de afgelopen vijf jaar met ze gevoerd heb... ook echt een, een mogelijkheid hebben om te laten zien... hoe belangrijk het is om daar met z'n allen als heel Nederland... voor de Groningers aan te werken. Um... Feest, problemen komen aan bod, maar ook zeker dubbelfeest. U bent jarig en u beiden viert het houten jubileum. Vijf jaar koning en koningin. Als u die vijf jaar nou zou mogen samenvatten, wat zou u dan zeggen? Oh, nou, samenvat is heel uh, moeilijk, wel, het is zo snel voorbij gegaan. En uh, met dame met uh, hele, in, heel veel hoogtepunten en uh, heel veel werk. We hebben heel veel gezien. Uh, we hebben heel veel met mensen echt uh, ja, uh, gedeeld. En uh, dat brengt ons echt uh, zoveel geluk en zoveel ja, facet aan ons werk, waar wij zoveel ja, zo interessant vinden. Hè? Onze ontmoetingen met mensen. Um, het kunnen weten wat hen beweegt. En, en hen te kunnen helpen om en aan te moedigen om de toekomst echt een betere toekomst van te maken. En Dus ja... Vijf jaar, op naar hoeveel meer nou, dat, dat is mij, dat weet ik niet. wat een gezondheid ons toelaat? Ik moet zeggen dat die eerste vijf jaar... Ik realiseerde me eigenlijk pas toen alle artikelen erover begonnen dat het al vijf jaar was. Want het is elke dag een, een feest om te mogen doen om voor Nederland op pad te mogen zijn. Samenbindend, vertegenwoordigend, aanmoedigend. Elke dag andere mensen te spreken. Soms mensen met verdriet. Heel vaak mensen die iets heel moois gedaan hebben die heel belangrijk zijn voor Nederland. En dus wat dat betreft moet ik zeggen, het is een feest om de eerste vijf jaar op deze manier hier benen af te mogen sluiten. Dank u wel. Nog een fijne verjaardag. Ja, dat zei je. De jonge staks tegen... Echt een coole stad. Echt een coole stad. Dat waren de laatste woorden van de koningin Maxima. Ja, Hans van Bree. Er werd gevraagd... Nou, hoe hebben jullie die afgelopen vijf jaar beleefd? En het ging vooral toch ook over dat medeleven, dat gevoel voor nou, de mensen. Ja, en, en dat het snel gegaan is. En dat, dat hoor je ook wel hè? toen ik met mijn boek bezig was zei er ook een heleboel mensen van... hij is al vijf jaar koning. Ja, het is echt al vijf jaar koning. En dus, dus het is inderdaad, wat, wat zij zelf ook zeggen... heel snel gegaan. En inderdaad, uh, het is verbinden, is het kernwoord uh, van zijn koningschap. Dus dat is het luisteren, het aandacht geven. Dat is waar het om gaat. En dat benadrukken ze hier dan ook weer. En hij zei ook echt ik ben voor Nederland op pad. Ja, ja maar dat is hij ook. Ja. <laughs> Daar wordt hij ook voor betaald. Ja, dat voelt dat hij ook zeggen. echt. Dat, ja, dat, is, nee, dat, dat, dat is natuurlijk. Ja. In, in binnen- en buitenland uh, natuurlijk. Dus, de, dus niet alleen. En voor alle Nederlanders. Want uh, dat, dat, dat zie je hier ook op zo'n dag als vandaag. Er komen ook, ook vluchtelingen. Ook, ook mensen met andere achtergronden. Uh, ook, ook mensen... Uh, en ik heb toch niet, ik bedoel, uh, uh, uh, sporters, alles uh, valt onder zijn uh, bereik En daar, uh, daar wil hij aandacht aan geven. Dat moet hij ook en dat doet hij ook. Ja, Benno Hofman, stadshistoricus. Hij benoemde ook even het feit dat hij graag wilde praten... ook met uh, gedupeerden van de aardbevingse problematiek. Ja, dat, dat was dan, Nou, ja, ik weet niet of je dat politiek uh, mag noemen... maar uh, in elk geval duidelijk uh, bewogen met, uh, met de Groningers daarin. Dus dat is, uh, ja, dat is heel mooi dat hij dat was... Uh, als eerste eigenlijk zo noemt. Ja, de familie loopt nu heel langzaam naar de oude Kijk in het Jatstraat. Dat is een hele mooie naam. Ja. Wat is dat voor straat? Moet ik de straatnaam even verklaren? Als ja, je wil. Nou ja, kijk, eigenlijk betekent Jat... dat is een, een, een verbastering van een, eigenlijk het Duitse gassen. En dat betekent eigenlijk gewoon straat, steeg, straat. Dus uh, Kijk in het Jat... Kijk in de straat. Uh, aan het eind stond een huis. Uh, ooit toen de stad kleiner was en daar de middeleeuwse stadsmuur was. En daar zat een kop in en die keek in het jad. En dat huis is gesloopt. Die, die, die steen is trouwens in een ander huis terechtgekomen. Maar uh, ja, daarna is de straat, de Kijk in het yat, straat genoemd. Eigenlijk is het dus dubbel Jatstraat. Ja, en we zijn ook in de buurt van dat Café Soesdijk. Want het gaat natuurlijk, dit blok gaat over het studentenleven. Over, uh, ja, ik geloof dat er 200.000 studenten. Nee, van nee. de, de, de 200.000 inwoners is een kwart student. Ik moet je ja, goed zeggen. Ja, zo is het. Ja. En het, het gros daarvan woont ook in de stad. Ja, we komen straks richting Café Soesdijk. En dat is natuurlijk een heel grappig verhaal. Dat dat café, de, de eigenaar toen der tijd... die heeft dat café, een soort thema-café, Café, café Soesdijk genoemd. En hij had eerder een café in de Poelenstraat. Poelenstraat kwam ook al even aan bod. Een straat die bij de Grote markt uitkomt. En daar had, een, had Prins Maurits, volgens mij Prins Bijland ook, gewerkt... Uh, al gewoon, uh, beginnend in de keuken en zo, zoals ieder ander uh, werden ze behandeld. En uh, ja, toen hoorden de prinsen dat er Café Soesdijk werd geopend door diezelfde man. En toen hebben ze daar gesolliciteerd en zijn uh, uiteraard, zou ik haar zeggen, mm -hmm. aangenomen. Is dat Café zo genoemd omdat zij hier. Nee, nee, nee, nee het heette, dat? dat was gewoon het dat idee was al. Al, okay. om, om dat Soesdijk uh, te noemen. Dus dan is het natuurlijk heel grappig dat de twee prinsen daar komen werken. En, nou ja, het is ook al even genoemd, uh, Marilène die werkte daar ook. En heeft in dat café Maurits uh, leren kennen. Dus zij hebben specifiek iets uh, daarmee. Uh, ik heb begrepen dat Willem-Alexander daar ook wel eens uh, geweest is. Uh, de, de ouders, dacht ik, van prins Maur Maurits... Uh, Prinses Margriet en Pieter van Hollenhoven niet, meende ik. Maar uh, nou ja, veel van die bezoeken die gaan natuurlijk ook in incognito. Uh, niet zo aan de grote klok. Maar... Ja ja, Willem-Alexander is er in ieder geval ook geweest. En wie er ook is, is onze verslaggever Martijn van der Zanden... bij dat café Soesdijk. Ja, inderdaad. En hier zijn mensen in uh, blijde verwachting van inderdaad, de koninklijke familie. Het is inderdaad wel mooi, want de oude kijk uh, in het Jatstraat. In de zijstraatje zit dus Soesdijk. En normaal zou de looproute waarschijnlijk recht doorgaan, Maar er is toch even een, een, een uitsparing naar rechts gemaakt... zodat ze helemaal voor dit café kunnen komen staan. Er staan hier wat oude uh, werknemers maar ook mensen die nu aan het werk zijn... keurig in uh, witte overhemden staan ze hier... Uh, Klaar. Ik hoor overigens het zingen al langzaam deze kant op komen. Dus ik gok dat de eerste leden van de koninklijke familie zich hier zo laten zien. En um, ja, dat gaat een bijzonder weerzien waarschijnlijk uh, worden. Ik sprak gisteren al wat oud werknemers. En uh, af en toe hebben ze nog wel contact bijvoorbeeld met, uh, met prinses uh, Marilene en prins Maurits. Dus dat uh, gebeurt nog wel. Die, die banden zijn warm. Ik geloof dat ze ook op de bruiloft werden uitgenodigd. Maar het zal ongetwijfeld een mooi uh, weerzin zijn hier. Ja, dat gaan we straks allemaal zien Laten we tot de klok van 1, eigenlijk, bijna 1, Even luisteren naar een speciaal samengestelde studentenkoor. Het grootste Gronings studentenkoor. gevormd door 300 leden van de zeven Groningse studentenverenigingen. Ja, heb ik weer die timing. Ik weet niet, het is geen koninklijke timing vandaag. Ze zijn alweer gestopt. Nee, ze gaan nog even verder. Laten we nog even luisteren. Kom jij even goed weg? <laughs> ja. Koningsdag 2018 gaat straks verder. Eerst, natuurlijk, nieuws en ster. Tot zo. NPO Radio 1. Wij gingen niet speciaal met Joodse families om. Het was nog dan. Deze week in Radio Dok, de documentaire.